Middernacht, het begin van vrijdag 3 juni. Raymond Seré met het nos journaal De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op de invoer van groenten uit EU-landen opheft. Vanochtend noemde Eurocommissaris Dali van gezondheid het importverbod al buiten proportie. In een brief van de Russische regering schrijft Dali dat testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt. Dat komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. En ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland.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 Op radio en televisie is vandaag uitgebreid Willem Duis herdacht... die afgelopen nacht in een ziekenhuis in Hilversum... op 82-jarige leeftijd overleed. Radio 1 en Radio 2 herdachten de legendarische presentator... en ook op Nederland 1 was een herdenkingsprogramma. Veel artiesten en oud-collega's roemen zijn vakmanschap... zijn veelzijdigheid en zijn vrolijke karakter. Duis presenteerde in de jaren 60 en 70 voor de vuistweg... de eerste talkshow op televisie...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 En dan het weer. Vannacht is het helder en droog. Morgen overdag. En ook zaterdag is het zonnig en warm. Met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Vanaf zondag neemt de kans op buien weer wat toe. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond en uh, hartelijk welkom. Een van de beroemdste romans uit de middeleeuwen is de Roman de la Rose. De Roman van de Roos. Hoe een man een ommuurde tuin binnendringt... als hem dat eindelijk lukt, met moeite, plukt hij een adembenemende roos. En dat duurt al 4000 versregels. En het is natuurlijk een metafoor voor het liefdespel... uit de tijd dat edelmannen onbereikbare vrouwen begeerden. Vanaf daar trekt de bloem... Alle bloemen, niet alleen rozen. Een lang spoor door de cultuur en de eeuwen. En altijd staat hij ergens voor, voor maagdelijkheid of passie, wit en rood. Voor de ultrakorte cyclus van ontluiken, bloeien en afsterven. Voor de mens dus. En vandaag? Nou, staat hij garant voor 5 miljard aan export. Dat is een vitaal onderdeel van de economie. Wel een beetje een korte weg, hoor. Ja, van de liefde naar het geld en dat op Hemelvaartsdag. Is dat een dag die u associeert met bloemen? Ik weet het eigenlijk niet. Er is in ieder geval de traditionele bloemetjesmarkt in Leeuwarden. En de intratuinen overal in het land waren open. Net nu iedereen op het strand lag te bezwijmen of uit te zweten van de Red Brace. Nou ja, mijn gast is een bloem. Een lelie. Dorien. Veredeld, denk ik. Wat je van de voicemail niet kunt zeggen. Er is één nieuw bericht. Hoi Lex, met helko. Jouw gast vannacht is Doreen van den Berg. En zij is bloemende arrangeur... Ja, en dan denk ik meteen aan de koninklijke bruiloften, aan bedankt voor die bloemen en aan het bloemstukje naast de omroepster Lisette Hoordijk. Maar dat is de leeftijd dat ik dat nog weet. Maar goed, stel nou, eh, Doreen zou twee boeketten moeten ontwerpen. Eentje voor koningin Beatrix en eh, een ander boeket voor de Engelse queen Elizabeth. Hoe zouden die boeketten eruit zien? Ik wens jullie een eh, bloemrijk onderhoud. <lacht> Gisteren, Lisette Nou, Dat is echt nog uit de tijd van Willem Duis. Goed, als u uh, per se wilde weten wie mijn gast is... maar nu moet gaan slapen, morgenochtend op de website... ncvnl slash kunt u het gesprek vinden. En uh, voor iedereen die niet langer kan wachten... is hier het antwoord van mijn gast, Dorien van den Berg. Hartelijk welkom, dames. Dankjewel, wekkers. Heb je dat wel eens gedaan voor de koninginwerker? Nee, uh, een collega van mij die uh, doet veel banketten voor uh, de koningin. Banketten? Banketten, ja. Maar dat, dat gaat om eten? Ja, maar dan moeten we dan wel... Als, het, uh, als ze in het buitenland is... en het wordt vanuit het Nederlands koninklijk huis aangeboden... dan komt er een Nederlandse bloemist over om daar de bloemen oh, te Oh, ja, dat moet. Echt? Ja, ja. Mag dat niet een uh, Engelsman of een Fransman zijn? Of? Dat is weer, ja, het zijn weer hele andere stijlen, andere landen, dus... Ja. Uh, uh, ja, die kunnen ook het uit... ook eigenlijk niet, hè, denk ik. Er zijn absoluut buitenlanders die het wel kunnen. Nee. <laughs> ik, ga niet. ik vind dat nee. Nederlanders altijd op eenzame hoogte staan. Uh, nou, wij hebben wel de scholen ervoor. In het buitenland heb je niet zozeer de opleidingen voor uh, Bloemist-scholen. Er zijn veel buitenlanders die in Nederland zijn geweest om hier de opleidingen te ja. doen. Dus, uh, maar tegen... er zijn veel Nederlanders die... Nederlanders die naar het buitenland zijn gegaan om daar de mensen het vak te leren. Er is gewoon heel veel knowledge. Wat ja. aan, uh, nee, maar nu, nu je het ook zegt, ik, ik, als, er is niks treurigers dan een bloemenzaak in het buitenland. Ja. Die zien er altijd zo verschrikkelijk armoedig en, en leeg uit als, als je ze al kunt vinden, toch? Ja, ja nou, je komt heel soms een hele mooie zaak tegen. Dat je denkt van, oh, ik ben eens een keer in Buenos Aires geweest. Ja. Dat ik dacht van, wat een geweldige zaak staat hier. helemaal Niet veel bloemen, maar wel heel mooi neergezet en ook echt eerste kwaliteit bloemen wat daar uh, ja. stond. Dat was een Nederlander die hem dreef. Nee, dat oh. was niet eens een Nederlander. Wil je ondertussen even je microfoon een beetje... Mag ik je helpen? Ja. Want dan, even kijken hoor. Hij moet een beetje zakken, want hij... Zoiets. Is dat beter? Nou, volgens mij is dit beter. Oké. Okay. Jij houdt contact. Ja. <laughs> ja. Nee, maar... Uh, soms vind ik het zelfs ook in Nederland, de bloemenzaken. Dat ik denk ja. van, nou, we kunnen toch met z'n allen veel meer omzet draaien... Als je iets meer, iets betere presentaties zou maken, iets meer met mode en trends mee zou gaan. Ja. Maar goed, dan duurt koningin. Nu de b wat zou je ervoor maken? Nou, volgens mij zit er niet zo heel veel verschil tussen de ene koningin en de andere, Engeland. Ja, maar qua. Hebben bloemenstijl... We hebben een veel leukere koningin. Ja, tuurlijk. We hebben de leukste toch? Nee. <laughs> nee, qua bloemenstijl denk ik allebei dat ze toch veel meer van het kleine, fijn houden en dat ja. ze allebei niet zijn van uh, hele robuuste bloemen of uh, heel. Uh, Hele grote grove bloemen. Ik denk dat ze veel meer toch van gemengd en landelijk zijn. als dat, uh, van... Klein en fijne, wat voor soort bloemen komen er dan? In? Oh, Dat zouden gewoon uh, rozen kunnen ja, zijn. Gewoon... Maar dat het meer bij elkaar ja, ja. strak gebonden is. Als dat je heel veel ruimte en openheid in het boeket ja, ja. Uh, laat. Als je haar op tv ook altijd ziet met alle boeketjes die ze krijgt. Zijn er toch vaak kleine? Ja, maar die krijgt ze. Dus iedereen doet, denkt: ja. van nou, dat heb ik op televisie gezien, dat doe ik dan ook maar. Maar misschien nou, vindt dus ik het gewoon in het zelf. er zijn eens op ook he. wel uh, protocollen voor. Ja? ja, dat is ook allemaal wel geregisseerd. Dat je dus uh, niet, niet binnen een bepaalde ja. grootte iets mag maken. Ja, dat is dus niet te uh, tillen. Dat dan ja, ze dus moeten de hele dag mee ja. lopen. dat weet je ook. En, uh, ja. maar vind je, of, vind je, zou dit een leuke opdracht vinden? Of denk je van ja, dat kan? Ik ben dus beperkt, ik mag niet verzinnen wat ik leuk vind. Oh, maar heel veel dingen in mijn vak uh, zijn gewoon beperkt. Omdat je altijd wel weer ergens met regels of dingen te ja. maken hebt. Maar ik heb trouwens wel voor de koningin ooit op Koninginnedag... toen ze in Katwijk kwam, ja. een koninginnenboog van lelies uh, gemaakt. En dat was ook de Beatrix-lelie. Dus, um, die bestaat ook echt. Die, een, die bestaat die, ook echt. Die, die heet ook zo. Ja, die heet ook zo. En uh, toen hebben we dus wel een ereboog voor haar gemaakt. Van, uh, ik denk 500 lelies zaten daarin, Oranje Beatrix-lelies. Zoals ja. zo. Dus, uh, er was een hele leuke opdracht. Lekker op de boulevard, veel wind. Dus, Het uh, gaat helemaal goed. Nee, maar ook een hele geweldige foto van dat eronder ja. door loopt. En, uh, Geen enkele ooggest voor die 500 lelies natuurlijk. Dat weet ik niet. Nee. Dat, uh, <laughs> ik denk dat nou, je kan er niet omheen kan. Het nee. uh, stond zo prominent. Ja. Dus. Goed, um, Doreen van den Berg. Je bent dus bloemenarrangeur uh, met een grote internationale reputatie. Want je reist echt de hele wereld over. Dat je gewoon bent opgegroeid in Noordwijkerhout tussen de Telers en de Bollen. Je begon op je 18e. Toen trok je de schouw, stoute schoenen aan en vertrok gewoon maar naar Wenen. En vandaar begint, wat ik toch eigenlijk wel een klein beetje een onwaarschijnlijke geschiedenis vind. Weet je, de, de, volgens de Engel, voor de Amerikaanse mythe, van de krantenjongen tot, tot, tot magnaat. Daar vind ik het wel een beetje van. <lacht> <laughs> ja, maar nu, ja, je richt, je richt nu echt uh, grote uh, paleizen ook in voor sheiks. Uh, ja. En dan gaat er gerust twee ton aan bloemen naartoe. En die worden dan de volgende dag gewoon in de vuilnisdak gesmeten. Uh, oh, ja. Als het aan de sheik ligt. Ja. En je bent net terug uit Pennsylvania, waar je hoofdarrangeur was van de Lillitopia. Ja, dat is ook een, in een talkshow verschenen waar 32 miljoen mensen naar kijken. Ja, dat is de Martha Stewart. Is in Nederland absoluut niet zo bekend. Nee. Heel veel mensen, nou als ik het zeg, dan uh, zeggen ze van, nou ja, wie is dat? En dan moet ja. ik dat eerst uit gaan leggen. Wie is dat? Ja, en uh, dat is eigenlijk um, um, op hetzelfde niveau en level als Oprah Winfrey. Alleen Oprah Winfrey is veel algemener ja. en Martha Stewart heeft echt uh, de huis, tuin, cooking lifestyle. Heel groot gemaakt in Amerika. Ze heeft daar eigen uh, winkels. Ze heeft daar eigen magazines. Eigen kledinglijn. Eigen verf. Alles wat je maar rondom het huis kan bedenken. Foodlines. Uh, uh, katten, kattenvoer. Dat, uh, allemaal. Ergens waar mijn geld aan te verdienen ja. is. <lacht> is is Martha Stewart uh, ja. wel... We hebben een fragmentje uit uh, van jouw optreden. Kunnen we even laten horen hoe dat klinkt. Oké. Okay. Okay. <laughs> well, we're very honored to have the renowned Dutch floral designer, Doreen van Den, uh, van Denburg, right, van right. Denberg, uh, visiting us. She lives in Holland, uh, in Amsterdam. No, I'm just living in the bulk fields. Just oh, in the an bulk old fields. Old farmhouse and just in the middle where all the tulips are. Not uh, the lilies, but the tulips. Now, there are three different kinds of lilies that you're concentrating on? Um, three varieties? Yeah, three varieties. Okay, yeah. so what are those? This is a very... Oh. Um, breaking through history making lilium, because it's an um, uh, oriental, asiatic. And it's not being able to make to create these ones. And wow, These are hybrid artists. Look been at the size of this lily! Yes. Oh my god, in you your garden <laughs> Zo gaat het nog even door. Ja, <laughs> yeah. Iedereen in Nederland komt natuurlijk uit Amsterdam, dat, we, dat weten we dan ook weer. Ja, ja, ja. Absoluut. Ongelooflijk. Maar overigens vindt u dit filmpje op uh, Facebook.com. Slash We hebben het gepost. Facebook.com slash En weet je wat me nou zo, zo. Nee. Hoe was het om dit ja. te doen? Ja, nou ja, vorig jaar ben ik daar voor het eerst geweest. En dat was voor mij ook helemaal nieuw, tv ervaringen En je krijgt je script en dat moet je allemaal leren. Wat? Je moet je het leren? Script. Ja. ja. <laughs> Net als bij Kazeloena. <laughs> ja, helemaal. Ik heb hier ook safe. dagen gestudeerd. <laughs> <te> <Yes. laughs> nee. Nee, je, je krijgt je, je krijgt vragen je... en de antwoorden, die krijg je dus ook maar uh, toe. Ja, nou, je moet dus alles... Um, uh, um, je hebt daar dan 15 minuten spreektijd. En ze willen het voor um, de consument zo veel mogelijk informatie in zo'n kort mogelijke mm -hmm. tijd. Dus het is heel erg belangrijk om echt iets te stellen van waar je dan vandaan komt ja. en uh, wat je met bloemen kan doen en het gaat daar ook uh, het zijn Martha Stewart vriendinnen alle kijkers en ook de mensen die in die audience. 32 miljoen <laughs> ja. Ja. Dus er zullen ook absoluut vrienden tussen zitten. Ja. <laughs> maar ook als je met Martha dan um, werkt ja. of um, ja, de optreden doet dan moet het je vriendin zijn. En net of dat je oh, bij haar thuis is, natuurlijk aan de gang bent. Dat, is, dat, is echt, dat vind ik namelijk zo goed dat je dat zegt. Want ze staat erbij en ze doet eigenlijk niks. Ze staat er een beetje te niks, niks te doen. Een beetje ja. te mompelen. Dan pakt ze een bloem op. En echt leuteren vind ja, ik, het. ik het, het. Het ziet er namelijk totaal niet bestudeerd uit. Nou, bij Marta is dat <laughs> ook elke Ja, Echt, het is ongelooflijk. Ja, maar weet je, in één uur tijd gaan daar uh, vijf of zes uh, fragmentjes met allemaal ja. verschillende mensen. Er zit een hele crew uh, bij, of dat één uur tv uh, tijd. En iedereen heeft zijn eigen crew en dat loopt ja. allemaal langs elkaar heen en door elkaar ja. heen. En dat, dat is gewoon één grote fabriek. Een grote, machine machine. Ja. Ja, met dat... een gigantisch economisch belang er dus ook achter. Commercieel ja, absoluut. belang. Absoluut, dat, daar, daar gaat het ook alleen uh, om. Ja. En, bij, of niet alleen om. Marta is absoluut uh, iemand die van bloemen houdt. Ja. Daar uh, kan je heerlijk met haar over uh, ja. praten. En ze weet er ook heel veel uh, van. En ze vindt het ook ontzettend fascinerend. Dus dat is voor hun ook nog wel een heel nieuw ontgonnen uh, ja. gebied. Ik heb wel eens Nederlandse tijdschriften meegenomen. Waar dan uh, bloemenplaten, tuinen in staan. Nou, dat kom je natuurlijk in Nederland in elk tuint, uh, tijdschrift tegen. Nou, ja, dat vinden we nog heel erg inspirerend ook. Dus ja. um, ze komen ook, zijn vorig jaar ook in Nederland geweest. en hebben dan uh, tuinopnames uh, gemaakt van uh, de beplantingen zoals dat we ja. nu in tuinen doen. Ja, ja. Dat is ook weer heel anders als waar uh, we vijf jaar terug zaten. En hoeveel, hoeveel heb jij nou Dorien van den Berg voor de Nederlandse economie verdiend met die zeven minuten optreden in die show van Martha Stewart? Nou, we hebben dit jaar uh, het is meerdere keren uh, herhaald. Dus uh, er zijn zelfs 84 62 minuten. 62 miljoen? dan meteen. <laughs> nou, <Vriendinnen>. nou, ja. <laughs> nee, maar als Martha Stewart zegt van uh, oh, I love lilies, dan gaan er weer 100.000 stelen. Gewoon. Echt, hè? dat is geen grapje? Dat is geen grapje. Nee, tuurlijk niet. Ja. <laughs> nou goed, het heeft ze vast wel gezegd. Nou, ze zegt het wel de nou, ja, honderd keer. Ja. Want en... je, had, je had een ongelooflijke mooie serie bloemen. Uh, lelies dus, ja. met name. Ja. Anders voor die Lelytopia, dat is een soort beurs voor lelies. Ja, ja, ja het is echt om het Nederlandse lelievak te promoten in Amerika. Lelie is, is eigenlijk heel traditioneel in het kopen van lelies. Er zitten daar lely kwekers. En die kopen eigenlijk standaard soorten lelies. Ja. En waar het hier in Nederland is de uh, veredeling van lelies. In Nederland zit trouwens van heel veel soorten bloemen de veredeling. Dus de, nieuwe, de meest nieuwe soorten bloemen worden hier eigenlijk in Nederland ontwikkeld. Ja, niet op orchideeëngebieden, maar wel vooral veel op lelies, anjes, rozen, grisanten. Daar zit eigenlijk heel veel veredeling hier in Nederland. En... Um, daar, om daar dus nieuwe soorten in Amerika te gaan verkopen aan de leliekwekers, uh, is er dus sinds twee jaar nu een hele grote Lelieshow. En die is echt de grootste van de okay, wereld. Maar die wordt dus eigenlijk door Nederland? Helemaal door Nederland gesprongen. Gefinancierd. Ja, het oh. zijn alle um, veredelaars en alle exportbedrijven die op Amerika okay. verkopen. Die sturen hun lelies in en dan krijg je ook echt... Ik had eigenlijk een bos lelies voor je mee moeten ja, nemen. Ja, dat vind ik. Ik was ook ja. diep teleurgesteld. gezegd, ik zag jou met lege handen hier aankomen. Nou, ik zou zorgen Neem dat volgende week... Zal, ik... <laughs> zal ik jou iets aanbieden? In nou, een glaasje wijn, bijvoorbeeld. Nou, dat ja, is goed. Ja, ja. Rode witte? Ja. Uh, wit graag dan. Ja. Nee... Maar uh, dat zijn echt lelies, die zijn echt zo onwijs groot. Die, die, die vind je eigenlijk niet in de Nederlandse bloemenzaken. Dat is echt zo de top of de bil waar ik dan mee mag werken. Het zijn kleine kunstwerkjes die je dan laat zien. Hè? In dat filmpje waar je het net over had, wat was het? Een kruising van Orientaals en Aziatisch. Ja, nou, er zijn heel veel verschillende soorten en... Uh, daar als consument weet je daar helemaal niets nee. vanaf. En als je ook kijkt bij de veredelaars, dat is echt zo geweldig. Als nu in deze tijd staan in de kassen de nieuwe soorten... die dan over acht ja. jaar op de markt komen. Maar in, um, als je in augustus op de velden gaat kijken... dan hebben ze velden, ik denk met honderdduizend lelies... waar ze de drie of vier lelies dus van uitkiezen... die dan dus misschien over tien jaar in de winkel gaan komen. Dus... Dat is echt een... Ja, zo'n onwijze fabriek daar buiten op het veld. Ook dat veld, weer, eigenlijk, natuurlijk. ja. Goed. Het is eigenlijk, er staat ook niet één lelie op zo'n veld wat hetzelfde is. Omdat het allemaal weer gekruist is en bestoven is en anders is. En er bijtjes, bij, er bijtjes bij en geen bijtjes bij. Dat is echt het is amazing. Echt een, een, een hoogwaardige technologie bijna. In ieder geval, de kennis daarvan is hoogwaardig en zeer gespe gespecialiseerd. Ja, ja, ja, dat is. Uh... Maar die bloemen, die, die, die echt, die, als het dan gelukt zijn, ja. zo'n kruising of zo'n veredeling... Dan, dan is het ook echt voor de buitenlandse markt. Of, of voor, voor die sheiks in uh, Abu Dhabi en vorstenhuwelijken. Uh, huwelijke. Ja, je, hebt, vorsten, verschillen, nou, je hebt verschillende bolmaten. En als je kleine bolmaten oh. hebt, heb je kleine bolmaten. <laughs> ja, je ja, leert nog Je wat. moet mij echt alles vertellen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ja. kijk niet dagelijks <laughs> naar Martin Stewart. <laughs> nee. Maar um, doordat je kleine bolmaat hebt, heb je kleine bloemen. En die blijven dan veel meer in Nederlandse en ja. sommige daarvan in boeketten. Maar echt de topkwaliteit. Die worden dan weer door speciale bedrijven geteeld. Omdat de bol dan meer ruimte nodig heeft. Het minder van de vierkante meter komt. Dus duurder zijn. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Troost. Uh, mooi lely leven. <laughs> Maar ik zou ja. zorgen dat je volgende week een bosje moet krijgen. Nee, nee, nee oké, kijk, ja. ik, ik ga gewoon naar de winkel. Uh, nou, dat vind maar, je ze niet. Uh. Nee, dat is flauw voor mij. <laughs> um, en dan, dan moet je dus zo'n zo beurs inrichten. Want dat, dat ben je gaan doen. Dan ben je dus door de Nederlandse ja, uh, branche, als het ware, uitgenodigd ja. om dat te komen doen. En, en, en wat doe je daar dan precies? Nou, dit is... Um... In Longwood Gardens, dat is eigenlijk ook een park net zoals Keukenhof. Uh, Keukenhof is dan helemaal gericht op de bloemen, daar uh, vooral op bomen. Daar is uh, de familie Dupont die daar ooit het gebied heeft gekocht. omdat er een paar bomen op stonden die zeldzaam waren, die gekapt zouden worden. En hij heeft dus eigenlijk beschermd en hij heeft toen zoveel liefde uh, voor de bomen gehad. dat hij veel meer bomen van over de hele wereld is gaan verzamelen. Hij heeft een heel groot, heel mooi kassencomplex uh, neergezet. Met um, geweldig mooie beplanting erin en er staat echt ook de top of de beel uh, staat daar dan ook. En een van de bolle kwekers daar op dat park, die heeft dan de connectie met Nederland. Die heeft, um, kent de keukenhof dan met zijn show wilde dat heel graag daar in um, de kassen hebben. En daar zijn we dan uh, vorig jaar met uh, 10.000 stelenlelies van allemaal Nederland daar naartoe gevlogen. En uh, daar ben ik een paar keer op visite geweest om te kijken... Van, nou, wat kan ik in dit gebouw? Uh, ze willen er 10.000 stelen in. Op welke manier moet je dat dan verwerken... Nou, dan moet je toch ook in die ruimte een paar keer de hoogte in dus dat je dan vijf meter hoge muren maakt en uh, ze waren ook helemaal vol met met, met helemaal lelies. vol met lelies en die, die grote ook die speciale of die, ja ook die, die, allemaal alleen maar ja. de topkwaliteit uh, wat en, en, en maak je dan een wat wat had je had je heb je dan een concept Ik bedoel ja je, je moet zo'n zo'n je hebt er 10.000 en je moet zo'n half vullen ja bedenk je dan iets hoe doe je dat nou, het effect wat ik wil creëren is... Ja. als mensen binnenkomen, dat ze allemaal uh, wauw wow. gaan zeggen. Omvallen. Ja. Omvallen. Dat hebben ze ook allemaal gedaan. Het <laughs> is echt... Uh... Ja? Ja, nee. Dat ja, maar is... hoe doe je dat dan? Want dat is dus jouw geheim. Jij kan dat, daar iets mee ja. waardoor mensen omvallen. Maar wat is dat dan? Ja, het is... Uh... Uh, ja, wat is dat dan? Ja, dat... Het is dus eigenlijk, mijn leven werk ik met gevoel en met energie. En kijk ik uh, wat een gebouw nodig heeft. Wat een ruimte nodig heeft. Wat een bloem nodig heeft. Ik Denk dan vanuit de bloem. En dan daar ga, je, daar ga ik mee aan de gang. En dan probeer ik dat je elk, elke stap die je eigenlijk doet... dat je, dat je weer gaat zeggen, oh wauw. Ja. En, ja, dat... en dit jaar was het nog veel meer wow als vorig jaar. Ja. Omdat we groter zijn geworden met... Daar hebben ze een, een verdieping in die vloer zitten... waar je onwijs mooie boomvarens hebt, tree ferns. En die, ja, daar, daar heb ik de bloemen naar beneden gebracht. En dan loop je dat dus En dan is het een sprookje waar je loopt. En dan denk je, oh, heb ik dat gemaakt? Een zee van, van Delis. Ja, ja, maar ook wel heel subtiel, elegant. Is wel wat mijn mm -hmm. werk ook is. Eenvoud, maar wel met heel veel kracht. Ja. Dus, um, ik ben niet van... Uh, alles uh, spelden en uh, naaltjes en uh, kralen. Het borduurwerk, dat, uh, ja. Nee, geen borduurwerk. Ja. Ik kan wel heel, heel klein werk maken, maar. En um, daar, ja, daar kan ik ook leuke dingen in maken, maar waar ik wel heel sterk in ben, is uh, de kracht. Ja. Uh, met, met bloemen werken. Is dat dan ja. eigenlijk ook een. Uh, als je die dingen die je nou benoemt, hè, als eenvoud en kracht. En... Is dat, is, geef je daarmee eigenlijk ook een beschrijving van Doreen van den Berg? Um, nou ja. Is dat eigenlijk wie je bent ook of wat jouw eigen? Uh... Ja, ik kan ook alleen werken zoals dat ik ja. ben en, uh, en ik kan het ook aanpassen naar, naar klanten en opdrachten. Ja. Want voor de een werk ik met meer show, met de ander met meer eenvoud. Dat is nog wel eens per, per klant ja. verschillend, maar ik ga nooit weg van mijn eigen ziel. Hmm. Waar staat die bloem voor, de lelie? Ja. De lelie. Ja, voor mij voor passie en liefde. Ik, uh, ik heb mijn eerste um, lelie gemaakt toen ik 16 was, werkte ik op de Keukenhof. En uh, er waren twee gele soorten voor uh, één kweker. En dat is de, de firma Pauw. En dat is echt absoluut de meest gepassioneerde leliekweker die ik ja. ooit uh, ben tegengekomen, Lelie En die moesten toen uh, voor de keuring, want dan wordt dan ook uh, beoordeeld op uh, uh, hoe. Of het, of het goed staat van koppenstand of bloemstand, blaadjestand. Alles wordt beoordeeld. En, en um, dat zat door elkaar heen heengestoken. Toen moest het s morgens om zes uur opnieuw gestoken worden. En dat mm. heb ik toen gedaan. En die man was toen helemaal gelukkig. En dat is hij nog steeds. Want, we zijn nog steeds, ja. Hij is mijn oudste opdrachtgever in de, de lelie ja. Is hij ook dat de man die een van de, de nieuwe lelies Doreen heeft genoemd? Ja, dat klopt. Oh, weet je dat? Oh, Passie en liefde, Ja. ja. Dus... Uh... Nee, dat, dat klopt. Maar die, die is wel overleden, die dorine. Oh, die dorine is overleden? Die dorine is overleden. Ja, ja, want lelies gaan en komen ook. Ja. Omdat, er dan, um, omdat je dus allemaal die nieuwe ontwikkelingen doet... zijn er dus weer soorten die dan nog sneller groeien, ja. nog beter groeien. En dan gaan, nou ja, verdwijnen er ook weer lelies in de markt. Ja, nou, ik ben blij dat jij er nog bent. Ja, dat wil ik zelf ook wel graag blijven. Ja. What did... Is muziek waarvan je het gevoel hebt dat het nog wel even door kan gaan. Dat het je de hele nacht mee kan slepen en meevoeren. Maar daar hebben we nou net even niet de tijd voor. Want we willen nog wat meer horen van mijn gast Doreen van den Berg. die dit heeft meegenomen. Um, veredelde muziek. Ja, <laughs> vind je dit veredelde? Ja, nee. nee maar dat is ook een kruising van allemaal <laughs> ja, heel stijlen. En het is Afrikaans. Maar er zit ook zo'n raar orgeltje in dan weer. Dus... Ja, een beetje jazz en een beetje. Song, wat is dit? En, um, ja, wat is dit? Ja. ja. Nou, iets, waar je, iets waar jij van houdt. Ja, die, die mix. En het, um, muziek doet mij wat als er beweging in komt. Ja. Het um, ja. energie. Dan, dan, het moet dan dansant zijn eigenlijk. Ja, eigenlijk. Maar ook heel, heel rustige muziek hoor. Maar dit is zo van muziek: van als je die aanzet, gaat iedereen vanzelf bewegen. Ja. daar hoef je niet een danspasje voor in nee, te studeren. Dat is verheerlijk. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dit ontdekt dan in, in hemels? Nou, Dit is Lakuti. Ja, nou. Uh, Eigenlijk op Oeral een keer. Op een Ooral. tribune. Bij Festival. Festival. Eh? Ja, op de, de Schelling. is Voor mij altijd heel inspirerend daar. Ja, en, ja dit was gewoon uh, afscheidsmuziek. Dat hier de tribunes leeg liepen. En toen dacht ik, van, oh, dit is helemaal <laughs> geweldig. Hier blijft nog even voor staan. <laughs> en toen ben ik ook naar de producer gelopen. En gevraagd van, ja, wat is dit dan? Zo okay. dus, ja. manier. Ja, ja. ja dat is leuk. Om, Ja. Leuk. Ik, ik heb het nooit gehoord. Maar het is in ieder geval ontzettend leuk. Um, ik zei net ring van den Berg, op je achttiende gewoon maar vertrokken naar Wenen. Met niks dus. Nee. Het is zo'n zinnetje uit een cv. Ja, daar kun je overheen lezen, maar ik vind, hè, dat, is, dat is nogal wat. wat. Wat gebeurde er eigenlijk? Wat dreef je? Kon je zomaar weg? Hoe ging dat? Ja, nou, ik was zestien en moest dus kiezen naar welke uh, volgopleiding ik wilde gaan. Ja. En sport vond ik leuk, pottenbakken vond ik leuk, dansen vond ik leuk en ik vond uh, met bloemen bezig zijn leuk en ik wilde eigenlijk reizen. En als je uit Nederland komt en uh, uh, weet het, je wil in het buitenland werken en uh, nou, je weet van, uh, van bloemen af, dan heb je altijd kans op werk in het buitenland. En dat was ook zo, ik ben op een veertiende in de keukenhof begonnen, daar waren collega's die hetzelfde werk deden wat ik nu doe. En die reisde al de wereld uh, over. Ah, ja. dus, en daar liep ik al een beetje mee. Weet je, beetje een beetje de jaloers van, oh, dat wil ik ook. Ja. Nou, nog een, nee, ik heb nooit zozeer gewild van... Of, ik heb ja. nooit een doel gehad, ook niet van, dat wil ik ook. Ik, uh, nou, reizen, zei je het? Ja, Zij reizen, je de... dat wilde ik wel. Ja, dat doe uh, ik. Ja, en uh, nou, dat... Um, en toen, ja, we zaten ergens uh, te praten. En toen zei iemand, oh, maar ik weet wel een adresje voor in Wenen. En toen zei nou, is goed, ga ik naartoe. En toen kwam ik thuis bij mijn moeder en ik zei van... nou, mama, over drie weken ga ik naar benen toe voor een half jaar. Toen zei ze, oh, oké, okay, dat is prettig dat je het zegt. Daar <laughs> <Ik denk niet. laughs> was ze er nog wel blij om. Ja. ja. Maar, maar zo, zo nuchtig gaat het, ging het bij jou en het gezin eraan toe? Nou, we, we, ik kom helemaal niet van een gezin wat, wat met reizen. Nee. Uh, we zijn echt van uh, heel landelijk uh, opgegroeid. M mijn vader en moeder hadden toen nog nooit, denk ik, in een vliegtuig uh, gezeten. En voor mij was het de normaalste zaak van de wereld dat ik dat ging doen. En later denk ik, oh, hoe heb ik dat ooit mijn moeder aan kunnen doen? Ja, ja. Nou, precies. Om gewoon eigenlijk zomaar ja. opeens een half jaar weg te gaan. Want je mocht wel. Ja, ja. Nou, maar daarin zijn we ook altijd heel vrij opgevoed. van Vooral doen wat je ja. waar je, je prettig bij voelt. En dat uh, Ja, ik ben eigenlijk de enige re reiziger in onze familie. Dat, uh... En dan ben je een meisje van 18 en het komt aan in Wenen. Ja. Weet je dat nog met de trein? Ben je gaan liften misschien? Bedoel? Ik ben wel met de trein gegaan, want dat vond ik ook prettig. Want dan kon je zo afscheid nemen van Nederland... en dan was je niet alle minuut in Wenen. Zo ben ik ook absoluut teruggegaan. Uh, en toen ik daar aankwam... Uh, die eerste drie weken... na drie weken belde mijn moeder op. Ik was helemaal verontwaardigd. Want ik dacht van... ik, heb het hier. ik ben hier zo bezig om een plek aan het organiseren. Ik moest een stekker... Moest ik, weet je, dan had je een ander stopcontact. Moest je een stekker omzetten... En dan uh, moest je dus zelf uitvinden hoe dat dus werkte. En ik was zo trots dat ik een stekker op kon zetten. Maar mijn moeder belde op en ze wilde wel eens weten hoe het met mij was. En toen dacht ik van oh ja, dat moet je natuurlijk elke week even bellen. Oh ja, familie. Ja. Nee, nee maar mijn, familie, ja. mijn familie is mijn goud waard. Zonder ja? familie. Ja, ik had ook in het buitenland kunnen blijven wonen. Want ja, je komt allerlei mensen tegen onderweg en allerlei geweldige jobs ook. maar... Ja, in hart en nieren ben ik toch um, vanuit de Bollestreek. En ja. zonder mijn familie kan ik eigenlijk gewoon nergens aarden. En uh, ja, noordwijk Roud is dan uh, het dus, tuinpad van mijn dat, vader. Ja. Is toch de plek waar ik ga aarden. Want dat, dat tuinpad is er dan ook echt bij jou? Dat is er nog steeds, ja. ja. Mijn broer heeft de zaak overgenomen van mijn vader. En af en toe loop ik daar overheen. En dan ben ik weer helemaal terug in mijn kinderen Maar dat is toch wonderlijk. Jij reist de hele wereld over. Ja. Ik weet niet hoeveel, hoeveel weken per jaar, maar... Nou, nu, nu niet meer zoveel. Ik uh, ben een beetje... Uh, ik was het hotelleven zat. Ik vind het reizen leuk, ik vind mensen leuk. Het werk in het buitenland het is altijd overal even dankbaar. Maar het hotelleven was ik zat... Uh, dat je met feesten, bruiloften en begrafenissen... op een gegeven moment niet meer in het land bent. Dus ik reis niet meer zoveel. Okay. Maar ik heb wel acht maanden per jaar in het buitenland gezeten. Ja, dat bedoel ik. Acht maanden per jaar. En, en jij zegt dus... <laughs> <laughs> dat, dat, dat, dat je gewoon, eigenlijk gewoon thuis moet zijn... Ja. Om gelukkig te zijn. Ja. Dat is toch wonderlijk? Nou, ik ben eigenlijk altijd overal wel op de wereld thuis geweest. En ik heb, uh, nou ja, in sommige landen waar ik langer heb gewoond, ook wel dat mensen daar je familie worden. Want iedereen kan je broer en zus eigenlijk zijn. En, uh, ja, maar, maar ja, echt uh, het mooiste moment, ook wel in mijn leven, vind ik ook wel dat thuis zitten bij je vader. Mijn moeder toen de tijd, die is overleden nu. Maar dat je op de bank kon zitten en dat je niks hoefde te vertellen. En dat je mm. gewoon thuis mocht zijn. en dat, ja, als, als iedereen om je heen wegvalt, dan is er altijd je thuis nog. Mm. Dat ja, vind ik altijd de mooiste plek. Omdat dat volledig vanzelfsprekend is. Of zo. Ja, ja daar, daar, daar hoef je niks. Daar ja, mag je gewoon mooiste. zijn. Ja. Ja. En, en um, je, je moeder belde na drie weken al. <laughs> <laughs> Ik het veel dat eerder is het, het het ontzettend irritant <laughs> van moeders. Ik ga gaan namelijk bellen. Ja. Maar vond je dat dan... Was het, je, je, zo je zei net, hè, zoals je de bloem... Of zoals je werkt hè, met Lely's omschrijft. Eenvoudig, elegant en krachtig. Ja. Ik denk dus dat, dat, dat is Doreen van den Berg. Dat is wat jij bent. Elegant, eenvoudig en krachtig. Ik denk dat dat dus een zelfportret is. En dus vooral kracht... Een soort kracht zit er, moet er in jou zitten... om daar als meisje in Wenen te gaan werken en te overleven. Ik denk dat het namelijk ook altijd een kwestie van overleven is. En dat je ergens innerlijk een hele grote kracht moet hebben. Ik denk Hoe dat... heb je dat ervaren, is mijn vraag. Ja, Dus zou ik nu niet meer terug nee. kunnen, kunnen halen. Dat, uh, ik heb ontzettend veel lol gehad. Er was nog een Nederlands ja. meisje waar... Wel geweldig. We hadden allebei onze eigen appartementen. We sliepen heel vaak ook samen of woonden in mijn appartement, omdat we daar meer ruimte hadden. En toen dacht ik, oh, zo wil ik altijd in mijn leven leven. Zo af en toe die vrijheid hebben en af en toe gewoon samen in een huis uh, wonen. Uh, we hebben van alles onderzocht en ontdekt daar. En, uh... Ja, ik, uh, ik vond het geweldig om nieuwe technieken van de bloemziekunst uh, te leren. Want dat gebeurde wel meteen. Je, je, had, je ging daar werken in een winkel. Ja, in een winkel. Mensen die wilden. Dat was de connectie vanuit Nederland dan. Ja. Uh, die wilden dan heel graag ook een Nederlandse bloemwinsten daar hebben, omdat je toch uh, heel veel van zorg en stijlen weet. En uh, zij eigenlijk in Wenen weer heel veel meer van kransen. Wij, wij maken geen kransen in Nederland of toen de tijd ook sowieso niet. Nu ook niet. Maar uh, uh, ja, dat was voor mij hele nieuwe technieken met dennenappeltjes en eikeltjes okay. en uh, ja, <laughs> Dat Frimoel, waar je helemaal niet van houdt. Uh, nou, dat is niet. Ja, ik vind dat wel bijna meer kunstwerk is wat je maakt. Omdat de grote aan de buitenkant de klein is aan de binnenkant. En als je nou echt een mooie krant wil maken, dan, dan is dat toch ook wel weer, uh, net zoals vroeger, dat je leren puzzelen. Dat ene ja, okay. stukje. Moest in het andere passen, dat doet het ook met... Maar kransen gaat dus ook meteen over, over dood dan, denk ik. He, Kerst. Kerst, ja, Kerst, ja tuurlijk. Ken je Kerst, dat ook. En, en, maar is, is dat... Want, ja. want bloemen, die zijn, het gaat natuurlijk voor een deel over de schoonheid... Die, die, over, die, die zo overweldigend kan zijn dat je ervan omvalt. Maar het gaat ook over een hele korte levensduur. Ja. Is dat, is dat, ben je daarvan bewust als iemand die bloemenarrangeur is... dat je met zoiets wat ook gaat over ontluiken en verwelken... dat, zit bijna, dat, dat, dat hoort erbij. Ja, dat erbij. Ja. Wat, is, wat betekent dat voor jou als, als bloemarrangeur? Um, het leven gaat ook gewoon snel. Er zijn heel veel veranderingen. En ik ben niet iemand die um, vandaag iets bedenkt... en over twintig jaar pas uit kan voeren. Dat lijkt me echt helemaal... Als je iets aan het onderzoeken bent... en onderzoeken vind ik ook wel weer geweldig hoor... maar dat je dan zo lang moet wachten of er ooit wel ja. een antwoord komt. Ja. En dat vind ik in onze handel... Vandaag uh, neem je een beslissing en gisteren is het eigenlijk al uitgevoerd. Dus die, die snelheid vind ik wel uh, heel erg prettig daarmee. En bij bloemen, het is geweldig dat je in een hele korte tijd iets van niks, echt van helemaal, helemaal niks, uh, iets moois neer kan uh, ja. zetten. En dat het ook wel weer snel weg is, brengt ook wel weer vernieuwing. <laughs> dan kan je weer iets nieuws maken. Ja. Dan kan je weer iets nieuws, ja. Ja. weer iets anders verrassends maken. En uh, ja, die snelheid hou ik ook wel weer van. Ja. ja. En dan, aan de ene kant ben ik heel rustig en aan de andere kant uh, vind ik die snelheid ook lekker. Ja. En dat, uh, ja, dat. Uh, altijd maar weer die verrassing die in bloemen zit. Gewoon het seizoen het seizoen ook wat het met, met zich meeneemt. Neem, daarom hou ik ook van Nederland. Ik vind heerlijk weer mooi, maar ik vind storm ook mooi ja. en regen ook. En dat heeft hij eigenlijk met bloemen ook. Doordat je steeds maar weer nieuwe combinaties kan maken... er zitten steeds weer nieuwe uitdagingen in. Hoe, hoe, gaat het, hoe staat het eigenlijk met de sector? Ik bedoel, we worden nu bestookt met het, met het, met het met nieuws over de komkommertelers. Uh, dan nemen ze in Duitsland niet meer af. En Huppetee, de hele branche ligt eigenlijk op, is in gevaar. Ja. Die bloemenexport is van cruciaal belang voor... Heel Nederland. Ja. Dat realiseren we ons helemaal niet. Maar hoe groot is Naaldwijk waar een veiling staat? Dat is groter dan de haven van Rotterdam, zei je net. Nou, er werken, er werken meer mensen. mensen. Ja. Hier, dat soort dingen. dingen ja. Als meer is groter dan Schiphol. Ja. Dat, ja. Daar staan wij volgens mij bijna nooit bij stil. Hoe, hoe ongelooflijk belangrijk. 5 miljard export. Hoe kwetsbaar is die sector? Nou, eigenlijk hetzelfde als wat nu met de kokommers gebeurt. Is het, ja? ja, dat is net zo kwetsbaar als met de bloemen. Als Rusland gaat zeggen dat ze even geen bloemen meer willen hebben... dan nou, vallen de bedrijven om, omdat er gewoon tonnen gewoon naar Rusland geëxporteerd worden. In Engeland, toen de economie helemaal... In, in, weet het, de, de pond helemaal naar beneden kelderde... Nou, dan zijn er gewoon bedrijven die omvallen. Omdat er in Engeland ook zoveel bloemen verkocht worden. Bij, vooral bij supermarkten daar dan weer. Maar um, als, als Nederland geen bloemen zou exporteren... Weet je, het is niet alleen de bloemen. Het is de, de elektriciteit, de glasbouw, de metaalbouw, uh, grond. Uh, ja. Er zit zo ontzettend veel meer ik. om bloemen heen ja. als alleen maar één bloem. Maar dan hou je dus je hart vast. Hè? Ja. En hoe moet je dan, vind jij, als, als iemand die dus ook in, in heel de wereld weet... wat je ermee kan en uh, wat dat uh, wat voor een geweldig product het is... Hoe, hoe moet je, Gaan we er goed mee om met dat risico in Nederland? Nou, ja. zijn, we, zijn we innovatief genoeg? Zorgen we er goed dat we die, die risico's afdekken? Of, of ja, is eerder... eigenlijk omdat we naar de hele wereld toe exporteren. Kijk, als er één land zegt van nee, uh, we ja. willen even geen bloemen meer... dan blijven er gelukkig nog heel veel andere ja. landen over. En we doen heel veel aan PR en promotie naar uh, landen die opkomend zijn. Net zoals Polen, waar uh, veel meer geld gaat komen. China, waar veel meer geld gaat komen. India heeft dat ook. Daar... Exporteren we dan ook... veel meer knowledge gaat daar van ons naartoe... om daar ook de mensen dus, uh, ja. op te leiden. Daardoor kunnen we weer meer planten afzetten, meer bollen afzetten. Dus zolang alle PR-bureaus in Nederland blijven samenwerken... om het product bloemen, bollen... Uh, in het buitenland te blijven promoten. Ook in Nederland, want uh, als je in Nederland niet meer zegt... bloemen houden van mensen of we zijn gek op bloemen dan gaat de Nederlandse consument ook minder ja, bloemen kopen. moet je kopen. Blijven, moet ze blijven stimuleren, Coca-Cola blijft het stimuleren in ja. de hele wereld. Ja. Wij moeten dat ook blijven doen. neem vaker een bloemetje mee. Ja, dus verzins ze allemaal maar. En, en um, want je, je hebt het al gehad over de, die, die veredelingstechnieken... die dus juist wel die lange adem nodig hebben. Dus dat betekent dat er voortdurend weer nieuwe bloemen moeten komen. Gaat het dan in de bloemenwereld ook zo werken als in de mode? Dat we heel snel... Um, Moeten zorgen, voortdurend moeten zorgen dat er nieuwe dingen gebeuren in plaats van het de oude, vertrouwde grisant. Ja. Die mijn moeder altijd alleen in het najaar wilde hebben. Want dat was het seizoen voor de grisanten. Of juist in het voorjaar, dat weet ik niet meer. Nou, het is, uh, van de oorsprong is het in het najaar. En je hebt het nu uh, natuurlijk het hele jaar rond. Maar binnen die hele jaar rond productie kan je ook weer uh, selecties gaan maken. Waar we nu in een tijd zitten, wat mensen juist weer terugbrengt naar de natuur. Dat je zegt van nou, kijk eens of je bepaalde grisanten dan in een bepaalde tijd neer kan gaan zetten. Dat je niet gaat zeggen van nou... ik tel het hele jaar door alleen maar rode grisanten. Dat je daarin ook als kweker... keuzes gaat maken. De bloemenwereld is echt... Um, de molenwereld is 25 jaar terug... met collecties denken uh, begonnen. De bloemenwereld is dat vijf jaar terug... Pas, Pas maar het, is wel, het is wel sterk aan het worden, ook het dat is, die manier van denken. Collecties ja, denken. Collecties denken, de modewereld uh, zijn we op een hoge, uh, in, de, in, de in de bloemen zijn we op een hoger niveau aan het brengen. Als je zeg maar in een supermarkt komt, als je elke, elke week dezelfde presentatie aan bloemen hebt staan, dan heb je geen stopping power meer. Mensen, een consument stopt niet meer voor het bloemenschap. Stopping power. Stopping power, <laughs> dat, is wat je, ja, dat is wat je nodig hebt. Dat is het wat ik voel, ja. Nee. ja dus als je dus op een gegeven moment in de supermarkt gaat zeggen... deze maand gaan we alles blauw-wit doen. Ja. Omdat het ook in de mode... zie je heel veel blauw-wit mode dit jaar... of juist heel veel pasteltinten. Ga je dat eens in de supermarkt doen... dan krijgt iemand in zijn ooghoeken toch iets... dat je ja. denkt van, hé, hey, er gebeurt iets. Okay. En daar ga je even voor stoppen. En dan word je verleid om toch iets te kopen... terwijl je dat niet op je boodschappenlijstje stond. En zo moeten we voor alle mensen die in de bloemenwereld zitten, moeten op die manier gaan denken. Ja, dat is echt een noodzaak, vind je. Of wil, wil het de, de toekomst ook te, Ja, dat is, en wil je ook het buitenland voorblijven? Met van waarom uh, dat we ook conceptmatig naar het buitenland toe gaan aanbieden? Dat je dus als uh, grote ketens, als Tesco, zeg maar in Engeland, dat je daar dus ook hmm. uh, veel meer. Uh, bezig ben met wat er in de mode is... wat er in tijdgeest is... Wat je, uh, waar we met z'n allen mee bezig zijn... onbewust, dat je dat daar toch bewust niet hebt. Weet je, als... Als, uh, um, als je nou... dat er nieuws hoort over die, die, die komkommer-telers... Hè? dat was ook een reportage in... Uh, televisie vanavond... heb je misschien weer niet gezien... Nieuwsuur. Um, jij, jij komt uit een wereld ook van, van telers. Ja. Dat is, leef je dan heel erg mee? Want dat is... Dat, dat... Lijkt me ook, je bent zo aan de wolven overgeleverd. Dat, dat lijkt me zo kwetsbaar. Oh, ik vind dat ook zo drama voor die ja. mensen. Maar dat vind ik ook met, uh, met kippenmensen of met ja. alles. Nou ja, het maakt niet uit wat voor soort bedrijf je ook bent. Al ben je een schoenen, schoenenfabrikant ja. en moet je je schoenen uh, op de een of andere manier uh, reden opruimen. Dat, dat is drama. Ja. Dat ik gewoon, uh, denk van nee, weet je, daar is niemand voor bezig om het op die manier in, in de flikobak. Uh, ja. Nou, je zag weer zo'n hele rits komkommers in zo'n bak... Uh, waarvan je ja. weet, ja, die gaan dus vermalen worden. Ja. Smijten. Ja, en gelukkig gaat het dan nog naar de diervoerderij toe. Ja. Maar, ja. Ja. Hard vak hoor. Ja, vind ik ook. En als je dan ook op de veiling met de bloemen... er zijn dus tijden dat er alles doordraait... omdat er niet genoeg afname is. En dan, dan denk ik ook van... oh, al die kwekers die dan zo hard bezig zijn ja. om hun geld te verdienen... en dan ja, toch op die manier afgestraft worden. Dat vind ik echt wel afstraffen. Ja, en hoe, hoe overleef je dat? Hè? Met een soort innerlijke veerkracht of zo? Ja, dat is, is dat? ja mensen hebben heel veel flexibiliteit. Ja. Dat is, uh, ja. heel veel door, doorzettingsvermogen. Ja. Maar die heb jij ook, denk ik. Ja. <laughs> ja. <laughs> Miss uh, Lily, zoals je in Amerika werd genoemd. Dorien um, van den Berg, dank je wel. Graag gedaan. En heel veel uh, succes met alles. Ik vond het erg leuk. Okay. En We gaan natuurlijk doorpraten over bloemen. Uh, de mooiste ervaring dat u een bloemetje heeft gekregen of gegeven. Uh, daar moet een verhaal bij horen. 0800 1121, daar kunt u over bellen. En misschien ook wel over wat de mooiste bloem is, wat u de mooiste bloem vindt. En waarom dan precies? Nou, ik doe er misschien nog wel wat poëzie bij, want het is makkelijk te vinden. Uh, nummer is 0800 1121. Laten we na 1 erover doorpraten. Tot zo.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 Berg Het radiostation voor berg Radio. <coughs> <Kijk>. <coughs> Zit mijn haar goed, net? Uw gastheer, Toon Sporenberg. Oh. Oh, ja. Uh, dames en heren, uh, hartelijk welkom uh, bij Radio Bergijk. We hebben een uh, volle uitzending, dus uh, niet langer gedraald zoals ze dat zeggen. Dus we gaan niet dralen, we ja, gaan een gemeentebericht. Gewoon... Ja, gemeentebericht, gemeenteberichten. Um, volgende week zal Rotary Club uh, Bergijk op het Hof een boekenverkoop houden. En de opbrengst van de. Verkoop komt ten goede aan het wereldwijde project Polen de Wereld uit. Einde bericht. Oh, pardon, herstel. Tijdens uh, volgende week zal Rotary Club Bergijk op het hof een boekenverkoop houden. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede van het wereldwijde project Polio de Wereld uit. We liggen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk. Wat zie jij dat doen? Ik net als een koning zo rijk. Ach. ik ga van het jaar niet naar Zwitserland. Heb je geneukt of zo? Holy, jay, holy ik heb in mijn tuintje een berg geplant met edelwijs voor mijn pipé. Hatje, Toon Nou, de luisteraars, u moet mij maar even verontschuldigen. Toon Spoorberg is wel buitengemeen vrolijk vandaag. Mij aan, om met een leuke vent als ik naar het stadhuis te gaan. Wat is, is dat voor een liedje? Neem ik in mijn uitzet mee. Nu nog een leuke vrouw, dan is de zaak oké. Okay. Wat is dat? Wat is dat voor gezellig liedje? Is ja, dat... ik heb gisteren op straat een tijdschrift gevonden. met foto's erin waar ik vrolijk van geworden ben. Hè? Die Auschwitz-foto's? Ja. Ach. Huh. En, cool. daar je, en daar, nou heb je daarvan gezongen. Ja, dan ben ik... Dit is een kampliedje, toch? Ja, ik denk het. Ik weet niet. Ik schoot zo in mijn hoofd. Dit zongen ze in al die zwart-witte pakken... als ze uh. met hun uh, gamellen dunne soep gingen halen. Je de soep. Ja. Nou, in uh. ieder geval, ik werd heel vrouwelijk en ik wou even zingen. Oké, okay, goed. Dan gaan we nu iets anders doen. Ja. Ik ben al een beetje We kunnen door. Radio Berg. Het radiostation voor Berg Eik. Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eerstel. En dit is Toon Sporenberg. En Toon Sporenberg. Je kopte ervan zit ondersteboven. Ja, nou en? Dan wou ik eens proberen. En dan hoor je links, rechts, andersom. Nee, onderboven hoor ik andersom. En dan hoor je links, rechts, ondersteboven. Nee, ik hoor... Wacht even. Nou... Hoor je mij nu ondersteboven? Ja. Ik hoor zeg maar jouw zinnen andersom. Omdat je ze op je kop hoort. Ja, en achterstevoren. Ook nog? Ja. Dat is wel een grappig effect. Ga ik ook eens proberen. Probeer eens. Zeg Kijk, eens wat? Nou zeg ik nu bijvoorbeeld... Uh... Gek, <laughs> hè? zeg ja, ik bijvoorbeeld... Uh, soort... Gemeentebericht zeg ik dan bijvoorbeeld. Ja. En wat hoor jij dan? Gemeentebericht. Ja. Oh, nou, dat is eigenlijk uh, gewoon normaal. Dat is toch niet op zijn kop. Dat is gewoon normaal. Nee, maar ik hield je ook een beetje voor de gek. Ik zet hem weer gewoon. Oh. Zet hem ook gewoon. Maar goed, uh, we, we walsen een beetje over onze gast heen. Er zit hier een man en dat is een gedesillusioneerd man. Het is, het, het is een man die had een droom. En de droom is, in, is als een, een, een, een zeepijl uit elkaar gespat. Het is Rien van de Vleuten. Rien gaat naar een beetje recht zitten, jongen. Ja, ja goedendag. Rien, we kennen jou allemaal. Je had tot twee jaar geleden hier een hakkenbar. Ja, succesvolle hakkenbar, zeker weten. Van de Vleuten. Hakkenbar. Schoenenwinkel hakkenbar. Sleutelservice. Ook. Sleutelservice. Ja, het, hele, het hele pakket, dat, dat deden wij. En uh, ik moet zeggen, dat ging helemaal niet echt slecht. Maar. Uh, Tuku Mikromakkan Podomaran. Wat zeg je? Tuku Mikromakkan Podomaran. En dat is dus. Ik hoor nou uh, iets op zijn kop. Nee, Jan, ik dus, hoor iets op zijn kop. Nou, dat is geen echte apeltaal, tussen uh, Swahili. En wat betekent dat? Dat betekent, uh, ik had, had een droom. Ja, uh, uh, Rien, we uh, hebben jou een jaar geleden met het hele dorp uitgeleiden gedaan. Precies. Maar jij ging ja, dat iets is doen. inderdaad waar. Uh, ik, uh, nou, ik, uh, ik, uh, ik ging dus een, uh, een hakkenbaar beginnen in, uh, in Congo. Ja. Jij, jij, Diep in Afrika. Jij had je daarin verdiept en uh, toen kwam je erachter. Ja, ze hebben van alles daar. Uh, palmen en uh, ja, hutjes oh, en uh, oh, oh. kookpotten. En, uh. Ongelooflijk veel spullen. Maar we één ding hadden ze niet. Nee, uh, de hakenbar. Ja, dat leek jou een gat in de markt. Ja. En je meende daar ook goed mee te kunnen doen aan de negers. Nou, zeker weten, want... Uh... Wat heb jij met negers trouwens? Nou, ja, wat heb ik met negers? Ik vind, vind echt mensen... En echt, uh, echt, echt uh, hele, nou eigenlijk gewoon, uh, gewoon mensen. Net als, uh, net als de mensen van hier zijn, zijn er ook echt wel mensen. Ja, die, uh, het is natuurlijk wel, ze ruiken wel uh, anders. Maar ja. dan moet je niet stank noemen. Oh. Uh, uh, oh, dan worden ze giftig. Kijk, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Snel aangebrand, de negers. Nou ja, als je dus één keer zegt van... ...moekietamartandudu, uh, dat betekent je stinkt. Ja, je stinkt, of wat een apenlucht. Als je dat zegt? Ja, dan vallen de kokosnoten uit de bomen, dat kan ik wel zeggen. Ach ja? Ja, dan gaan ze dan enorm hard tegenaan trappen... ...en dan is de kans groot dat je een uh, noot op je hoofd krijgt. En dat heb ik dus ook gekregen. Maar wacht nou eens even Rien, want je had eigenlijk een ideële bedoeling. Jij dacht, we moeten die mensen daar helpen. Niet met voedsel, maar we moeten ze iets om handen geven... ...waarmee ze hun eigen geld kunnen verdienen. Ja, nou kijk, je kan ze dus allemaal schoenen geven, hè. Dat kan je doen. Maar je kan ook gewoon daar een hakkenbar beginnen dat als de schoenen dan kapot zijn... dat je niet weer nieuwe schoenen hoeft te gaan ge uh, geven... maar dat je dan de oude schoenen op kan gaan laten... Uh, ja, zoals gaan het vroeger ook al in jouw etalage stond... geef schoenen een tweede kans. Geef schoenen een ja. tweede kans, ja, inderdaad, Toon. Dat heb je goed onthouden ja. nog. Nou, even uh, terug naar uh, wat er nou eigenlijk is gebeurd. Je hebt uh, hier de boel verkocht. Je bent uh, hoppakee met een groot schip en een container... vol met spulletjes uh, voor de naar Congo gegaan. Ja. Je uh, hebt daar een, een hut gekocht. Heb je een, uh, Alles was perfect in orde. Het wordt opgetimmerd. Ik, het zag geweldig uit uh, uh, van de vleut. Te hakken, nou En er eh, stond onder: geef schoenen een tweede kans. Geef schoenen een tweede kans. In het Swahili. Ja. Hoe klinkt dat? En toen nou, liep het storm. Dus daar kwamen die mensen binnen en dan zeiden ze: Kom op dat Dan zei ik: Ja, uh, uh, uh, geef schoenen een tweede kans. Maar uh, je moet, je, je, gaat maar gewoon, uh, je gaat dan voor zo'n negen staan, je kijkt naar beneden, hij heeft blote voeten. Ach. Ja, dat is dus een denk. Een, een, een, ja, dat is een, eigenlijk een soort staartfout geweest. Uh, blijkt dat die mensen ontzettend uh, graag uh, op, op blote voeten lopen. Lekker door het zand en door? door ja, door de prut en maar... de rotzooi. En, en ze trappen dus ook graag met de blote voeten tegen die bomen, dat die, dat die noten dan naar beneden vallen. En... Uh, ja, maar goed, maar, maar, maar, maar jij had dus inderdaad die hakkenbar. En wie schetst uh, jouw verbazing? Ja, ze hebben geen schoenen. Ze hebben geen schoenen. Ze hebben geen schoenen. Nou, dat, dan, dan wordt het voor mij dus wel een heel erg lastig... Om, een, uh, om te verzolen of om de hakken te vernieuwen. Of te stikken of een nieuwe binnenkant erin te leggen. Of om de neus uit te pletten. Het is allemaal dingen die ik heel goed kan. geurvreters. Geurvreters erin. Als u dat wil, dat is helemaal geen probleem. Ook, ook zolen met ingebouwde geurvreter. Ik heb het allemaal... Maar ze hebben dus ook uh, al, al die hutjes, daar zitten geen sleutels op de deuren. Dus ja, dan sta je dan met je hele sleutelsetje, wat ik meegenomen had. Ja. Dus je, ja, je draait zo even een paar sleuteltjes uit, maar ja, ze, die hutjes die gaan niet op slot. Ik wou zeggen, ja, ik, heb, ik, ik denk niet, toch, we, we zouden hier met een gedesolutioneerd man... die zoveel pek heeft gehad praten, maar je hebt toch heel veel van dit, dit uh, aan jezelf te danken. Dat denk ik ook. Nou, dat, dat, dat ben ik dan niet met u eens. Nee, nee, maar ja, nou, jij hoeft het, het ook beter. helemaal niet met ons eens te zijn. Als wij dit vinden, dan vinden wij dit... De, de, ja. Het is genoeg geweest. Ja, heel veel dingen die de mens zichzelf aandoet, heeft hij aan zichzelf te danken. Blijkt maar weer zonder goede voorbereiding. Mensen graag in godsnaam geen hakkenbarren beginnen in Congo. Zonder je te realiseren dat negers niet op schoenen lopen... en ze al helemaal hun hutjes niet op slot doen. Dus op een sleutelservice zitten ze al helemaal niet te wachten. Nou, dat is een wijze les voor alle mensen met een hakkenbar in Bergijk die erover denken om zich te verplaatsen naar het Afrikaanse continent. Uh, doe er uw voordeel mee met deze uitzending. En we gaan eventjes luisteren naar een stukje Afrikaanse Congo-muziek. Het is weer tijd voor de. Goedendag. Nee. Uh, het is weer tijd voor uh, agrarisch nieuws. En uh, daarvoor hebben wij natuurlijk weer contact met niemand minder dan onze oude vertrouwde glasheldere Boer de Boer. Peer, uh, het woord aan jou. Uh, heb je al contact met hem? Ja, volgens mij wel. Goeiedag, dit is Peer van Eersel. Uh, Boer de Boer. Boer staat schrap, zal er geen doekjes omwinden. willen gerne verwittigen van de Boer Penari. Ja, goed. Uh, boer de boer, er wordt de laatste tijd... en uh, ja, eigenlijk is Agarisch Bergheiken-Reperoer... nogal wat dode veulens aangetroffen, zo her en der in de weilanden. Uh, is er sprake van een soort veulen, uh, ve veulenziekte? We zouden kunnen zeggen, want naast de sporadische spoelwormen... kan lindwormen welig tieren en dat zal de spuigaten uitspuiten, dat zal droeskennen hebben of er zitten onder de rode kokkers... dat de herpers hem in de hoeven zijn geslagen... Waarbij tot ieders verdriet ze vaak dampen kennen worden en van alles laten schieten. Ja, het is zeker verdrietig. Uh, voor mensen die dan echt uh, hun ziel en zaligheid uh, in, in het uh, laten dekken van hun merrie uh, hebben gelegd. En dan komen ze met een mooie uh, stamboekveul aan en dan uh, ligt, vinden ze het op een goede dag dood in de wei. Maar is, is er nu sprake van een soort uh, virus onder de veulens? Een viriel veulentje staat bloot aan virulantie van Jan en Alleman. Die sneuwe erbij, bijtjes gaan flux al weerloos gevloerd door korstjes van benen, schuur en barstjes van overvulden naar achterknieën. Ja, en wat is uw tip? Als je nou, uh, je merrie heeft een doodveulen in de wei liggen. Uh, hoe, hoe lang kan je nou wachten voordat je de merrie uh, opnieuw laat dekken? Zal gewoon de natuur zich gang laten gaan. Laat het paardje lekker zelf praktiseren. Zou de paarden per het zwikkie verpesten met weer te pierlala. Dan kunnen altijd nog een dooddekkingspremie opstrikken van uw paardenpolis. Goed, nou dat is op zich een duidelijke tip. Voor mensen die ook uh, uh, hiermee te maken hebben. Um, boer de boer. Er is uh, ook heel veel te doen, de laatste de stierenkeuring in Bergeijk, het klotenwegen was niet helemaal geëikt, de weekschouw was niet geëikt. Ja dat hoeft niet, die wegen zou niet geëikt, want dan kan de boerken wel met blot nog nog inschatten dat er klokken spelden nog wel eens langs zij klingen, toen de vakboeren de schoten met natte vinger. Dus kunnen we er nog nooit van uitgaan dat de stier met de zwaarste kloten ook echt de stier was met de zwaarste kloten. Ik zal mijn klant op als ik lieg kennen u niet aankoeken door de telefonie, maar boer gebaard nou met zijn blotten hadden een enorm geval. Goed. Okay, dan, nou, dank u wel, Boer de Boer, voor dit uh, heldere agrarisch nieuws. En ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer. Nou, de veden niet kan wel dood zijn of dat paardje omkievert en boerkonderparken ligt. Dat kan niet op tijd bij het telefoontoestel komen en daar werd er maar nooit van tevoren. Goed, daar houden we dan op. Dag, Boer de Boer. Zeg nog even voor de dag, als Boer de Boer een klootje eikt, dan zal hij niet direct de hoorn aanpakken, want dan zal de stuur denken: hé, hey, de boer heeft ook een hoorn. En dan gaat de boems en dan vliegen de boer door het hemelruim. En dan ben het dan mooi klaar ja, mee. Ja, hoor, we we ik heb afgesloten. Dag, boer de boer. Waar Nee. Boer gaat verbinding verbreken. Ja. Oké, okay. dag, boer de boer. Volkswijsheden berg -Eikse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, ieder zijn beug, zei de boer. En hij had paardenkeutels. Einde berg volkswijsheid. Uh, dat was het voor vandaag, dames en heren. Morgen, uh, u heeft natuurlijk allemaal in uw agenda staan, uh, de bijzondere dag. En daar gaat uh, Peer uh, op reportage... En uh, ik zal dan vanuit de studio de belangen van de zender behartigen. Uh, maar uh, morgen, als u niet op het hof bent... zoals de meesten misschien wel zou zijn... maar u bent bijvoorbeeld bedlegerig of anderszins aan het uh, huis. Ik kijk, hier dan... staat mijn zender, maar waar is de antenne? Want ah, ik wil nou, de even antenne even goed in het vet zetten. Like? Ik wil de antenne even goed in het vet zetten. Ja, morgen reportage van Peer van Eersel. Alle zieke wetenschap en alle gezonden. Kom op. Waar is het vet? Het antennevet? Dat je waar is het dan vet? Ach, sterf.